Op een middag in september wankelde een jongen door de poort van Fort Boisé. In zijn armen lag een kind. Zijn enige kleding bestond uit een herteleren broek die in lompen om hem heen hing en mocassins die aan flarden gelopen waren. Zijn bijna wit haar hing verward en in slierten op zijn naakte schouders. De factuur van deze eenmanspost aan de sneek... Was aan alle harde dingen van het wildernisleven gewend. Hij had zelf ontberingen geleden en hij had anderen ontberingen zien lijden. Maar toen hij John zag, kon hij van ontzetting en verbazing eerst geen woord uitbrengen. John's eerste onstuimige vraag was of er een blanke vrouw in het fort was. De factuur moest bijna lachen: een blanke vrouw? Nee. Die was er niet. En waarom? John wees met zijn kin naar het hoopje vodden in zijn uitgestrekte armen. Ze wil niets meer drinken. Alles komt eruit. De man bekeek het bundeltje nader. Hij sloeg de doeken terug. Met afgrijzen sloeg hij de vliegen weg die erop afzwermden. Was dat rood opgezette, jammerlijke gevalletje het gezichtje van een kind... Het halsje leek een stokje. En dan dat grauwe karkasje met het abnormaal bolle buikje. Wat moest hij hier in vredesnaam mee doen? Hij nam de verwilderde jongen met het kind in de armen van top tot teen op. Maar diens ogen keken hem recht en vast aan. Er sprak een zeldzame kracht uit. Een brok schoot hem in de keel. En tranen kwamen hem in de ogen. Trommels, een man als hij ging toch niet huilen omdat hij een flinke jongen zag. Een diep ontzag boezemde de jongen hem in, met zijn vermager, doodmoe lichaam. Die vastgesloten mond en die sterrenhemel van sproeten op zijn neus. Wat een ogen had dat joch. Keizer van China had hij kunnen zijn. Ja, misschien is er in het kamp van de Shoshone-Indianen een vrouw die het kind wil zogen. Nee, geen Indiaanse vrouw. Daar kan ik niet op vertrouwen. Trouwens, we moeten weer verder. Verder? Ja, natuurlijk moeten jullie verder. Je kan hier niet blijven, maar maar verder gaan is minstens even onmogelijk. Daar, daar komen mijn broer en mijn zusjes de heuvel af. Alle zielen. Hoe is zoiets mogelijk? Die broodmagere jongen en die horde verwilderde kleine meisjes. Zoiets heb ik zelfs onder de armste indianen nog nooit gezien. En jullie komen van de kurkdroge lava van het sneekplateau. Maar dan moeten jullie helse dorst geleden hebben. Eh, uh, zorg voor eten en drinken. Hoe is het mogelijk kinderen te voeden door deze woestenij? Francis, er is geen blanke vrouw. Nou, oh. Oh, dan doen we het zelf. Met Anna. Anna, onze koe. Anna. Wat, wat hebben jullie nog meer behalve een hond en een koe? Komt er misschien nog een... Hebben jullie een vader? Nee. Waar komen jullie vandaan en hoe? Van Fort Hall, te voet. Ja, ja waar moesten jullie eigenlijk anders vandaan komen? Maar het is zo onwaarschijnlijk. Meneer, meneer, mogen we hier overnachten? Overnachten, jongen. Zolang je wilt, kun je hier uitrusten en eten en slapen... ...je haar knippen en, en, en, en... Nee, nee, nee, een scheermes heb je nog niet nodig. Hemel, hoe is het mogelijk? Vooruit, kinderen, vooruit. Ga je oren wassen en je nagels knippen en je haren uitmesten. Vul je buiken en slaap drie dagen. Vooruit, vooruit, vooruit. Hier, hier, binnen in de voorraadkamer. Ik, ik, ik weet waarachtig niet waarmee te moeten beginnen. Ik neem een hoed af voor die koe van jullie. Heeft hij die, die 300 mijlen meegetippeld? Waar mogen we de bagage brengen? Smijt meneer, neer, smijt alles hier maar neer. En neer. Gaan jullie toch zitten? Blijf niet op die trillende benen staan. Grote hemel, wat moet ik met jullie beginnen? Uh, uh, uh, wat wil je hebben? Uh, wat wil je het eerst hebben, jongen? Water. <tied> zou je hebben, <tied> zal je hebben, zou je hebben? Uh, uh, Chalanezen, vlug. Opschieten met die kruiken water. Hier, vul de kruisen. Oh, oh. uh. Jij ook, Lizzie? Oh. Uh. Nog een beetje. Oh, oh. uh. Ik heb nog meer water. Oh, nog meer water. Geen ja, sprake meer. van. Je bent gezond aangekomen. We gaan jullie hier niet ziek maken. Kalm aan, kalm aan. Hé, uh, jongen, jongen. Zal ik die baby eens even voor je vasthouden? Dan kun je ook drinken, hè? Wilt u erg voorzichtig met haar zijn, meneer? Ze is zo ziek. Zeldrement? Wat stinkt dat? Ze is, ze is heel ziek, meneer. Ze is ziek geworden nadat we haar een keer goed gewassen hebben. Ja? We hebben daarvoor een tijd niet voldoende water gehad. Nee. Mijn oudste zuster wilde nu graag schoonmaken als we misschien een toppen warm water mogen hebben. Ja, graag. En... Dan zullen we het maar weer met koemelk proberen. Wat zou je zeggen van slappe, lauwe bouillon? Oh, ja. En dat van die tobbe? Ik zal mijn orders geven. En nou allemaal mee naar het hier hiernaast. Vooruit, allemaal. Nou, eh, jullie zien het, hè? Jullie kunnen allemaal tegelijk beginnen. Wel een Dozeen houten tobbe. En die ton in het midden is vol water. Wanneer ik een inval van trappers kreeg, hebben ze geen geduld met wassen te wachten op elkaar. Die willen allemaal tegelijk. Ja, ja, ja, ploet er nou maar aan. Hier, hier heb je slobbergezeep. Het is niet zulke beste, want we hebben hem zelf gemaakt van berenvet. Maar je zult dan niet kieskeurig zijn. Hallo, hallo, gooi je op brood. Daar steken we de brand in. Ja, maar dat zijn de enige kleren die we nog hebben. Kleren, hè? Noem je dat nog kleren? Ah, ik zal jullie in nieuwe spullen steken hoor. De meisjes moeten het zo nou maar niet nemen. De compagnie zal het me wel niet kwalijk nemen. Als ik wat minder broeken en dekens voor huiden aan de Indianen En als ze het me wel kwalijk nemen, dan kan het me nog niks schemen. Drommels, wat zien die voeten van jullie eruit? Hé! Hey. Nou, hey, jij daar! niet. Hé, jij daar. Indian. Hou ons de weer en stap voor moekassijns uit het magazijn. Dekselse oh, deksels en dondersteen. Oh, ja, Vooruit! Ja, ja. je armen. Nee, Jeda! Hé! Hey. Groen de rug van die andere. knielkuipers. Je kan je nog niet eens fatsoenlijk wassen. En heb die helemaal door het rotsgebergte. Oh, ik, ik zal jouw rug wassen, Matilda. Doe jij dan nou de mijne, hè? Lekker dat water! Ja, niets dan mannenmaten, maar beter dan niks. En een heleboel van die kindergootjes gaan eerst in de zalf, en de zwachtels. Wacht maar eens even, in de vrijheidsoorlog ben ik zieke drager geweest. Ja, we zullen jullie wel eens een opschriftje geven. Brutale lummels dat je bent om zomaar de bergen over te steken. Ik zou de Engelse factoren van Fort Hall wel een bode te paard willen sturen. Om te berichten dat je hier bent aangeland. Het ja, is toch prettig om weer eens een groot wens te zien en te horen. Ja, nou, maak hij dan ook toch zoveel kabaal? Ja, niet. niet zo kinderachtig, Lissie. Komt nou hier, ja. je bent zo klaar. Ja, ben ik jij ziet er weer achter van ons allemaal nog het beste uit. Zo en uh, nou de baby, jongen. Hoe heet ze ook weer? Indipensia. In oh ja, Indipensia, ja, zei je. Nou, uh, gekke naam, hoor. Hier, hier. We zullen ze eerst in die doeken wikkelen die gedrenkt zijn in olie. Als dan de kosten gewikt zijn, krijgen ze een bad in lauw water. Zo! En nu jullie klaar zijn, gaan eten. Allemaal weer naar hiernaast. Ah, daar zal mijn Indiaanse pop nou wel lekkere schalen met vlees hebben klaargezet. Niet zo schrokken, niet zo schrokken. Jullie vliegen erop af als kleine dieren. Kalm aan jongens, kalm aan. En niet te veel tegelijk hè. Ah, hier komt de bouillon voor de baby. Geef de baby maar hier jongen. Terwijl jij eet, zal ik vast proberen de bouillon bij haar naar binnen te krijgen. Dan mag je dadelijk van overnemen. Chavanezen, eh, eh, eh, leg een vuur aan in de stookplaats. We moeten zo gauw mogelijk verder. Laat de baby en je twee jongste zusjes voorlopig in het fort achter. Nee, meneer. We moeten zo gauw mogelijk de zendingspot van dokter Marcus Whitman bereiken. Maar dat is krankzinnig. Ieder ogenblik kan die zuigeling doodgaan. Het is gemeen om dat te zeggen. Dat zou alles voor niets geweest zijn. Het is gemeen. Niet is Het is gemeen. Oh, mijn jongen, zo bedoel ik het niet. Ik begrijp je, verdriet. Jij draagt de verantwoordelijkheid, hè? Nou, maar je bent meer dan flink geweest, hoor. We zullen alles doen om haar erdoor te halen. Zo, en nou, kinderen, allemaal naar wet. Kruip maar op die buffelhouder daar in de hoek. Ja. eh... Uh... Ik zou nog graag met je willen praten, John... ...maar je bent natuurlijk ook doodmoe en slaperig, hè? Ja. Ik zal een Indiaanse vrouw van het fort zeggen... ...voor al die kapotte meisjespootjes mocassins te maken, hè? Meneer, oh, oh. zo lang kunnen we werkelijk niet blijven. Uh, nou, eerst slapen, John. Morgen praten we verder. Kom, ik zal je als een moeder instoppen, hè? Ja. Zo, zo lig je goed, hè? Ja. Die vacht onder je rug, zo is het goed, hè? Ach, hij slaapt waarachtig al, taaie bengel, dekselsrakker, donderse aap. God geven jou en dat andere krielglut een goede toekomst. Amen. Vijf dagen bleven de kinderen op het fort boisé. Vijf dagen en nachten van eten, drinken en slapen. Het was merkwaardig zo gauw als ze bijkwamen. Hun voeten heelden. Harde littekens en eeltplekken bleven over, maar dat was alleen maar winst. In die kon weer melk verdragen. Haar wonden waren genezen. Een nieuw paarsrood velletje was er overheen gegroeid. Anna was als een avonturierster de eerste dag over de drempel gestapt. Maar nu was ze geboend en gerozkamd en leek weer een gewone stevige huistuin en keukenkoe. John zag de toekomst nu licht in. Te licht. Ze moesten de gevaarlijke blauwe bergen nog over in een ongunstig jaargetijde. Maar de facteur had hun geleide van drie goedgezinde Choshone-indianen met paarden beloofd. En hij had een kaart gekregen waarop de facteur de route met een stuk houtskool had uitgestippeld. Zoek tijdig dekking als er sneeuwstormen komen. Je kunt hagelbuien krijgen zoals je nog nooit hebt meegemaakt. En regens waarin je verdrinkt. Sla iedere avond vroeg en zorgvuldig je kamp op. En schiet overdag zo hard mogelijk op. Ja, ik weet het allemaal wel. En dan nou met paarden en geleiders zal het zo van makkelijker gaan. Zeldere mens, mannetje, steek je neus niet zo in de wind. Grotere kerels dan jij, doorgewinterde bergjagers. Met een goede uitrusting. Zijn de blauwe bergen ingegaan en nooit teruggekomen. Ik zal je deze laatste avond het verhaal eens vertellen van Jem Bretcher. Hé ja. Heb je Jim Bridger gezien toen jullie Fort Bridger aandeed? Nee, hij was er niet. Hij was op de bevervangst. van <laughs> Daar kan ik geloven. Zo'n oude rot kan het niet laten. Hij heeft dit land verkend als geen ander. Hij heeft de wildernis van prairie en bergen lief... met hart en ziel en met lijf en leden, kun je wel zeggen. Hij heeft het grote zoutmeer ontdekt. Hij heeft zowat als eerste Yellowstone doorkruist. Ik zal je eens vertellen wat hij daar beleefd heeft. Ja, ik heb het zelf van hem gehoord. Je weet dat er in Yellowstone... ...versteende wouden zijn. Versteende bomen met versteende vogels. Dat komt omdat een groot medicijnman van de Crow-Indianen... ...een vloek heeft uitgesproken over een berg daar. En sindsdien kun je het gras... De saliestruiken, de bomen, de prairiehoenders, de ouwerhanen, de elanden, beren, antilopen, herten en konijnen veranderd zien in steen. Precies zoals ze op het ogenblik van de vervloeking stonden of lagen. Zelfs de zon en de maan schijnen er met versteende lichtbundels. Op een dag dat Jim in Yellowstone rondwaalde, zag hij een elandstier. Hij laadde zorgvuldig zijn geweer en haalde de trekker over. De eland hief niet eens zijn kop op van het gras om te tonen dat hij het schot gehoord had. Jim slopen er naartoe, zo ver als hij durfde, en vuurde nog eens. De eland graasde onverstoord door. Een derde en vierde keer ging het niet beter. Jim was er nou vlakbij. Hij greep zijn geweer bij de loop, hief het op als een knots en stormde op de eland af. Opeens botste hij ergens tegenop. Hij viel en was een ogenblik verdoofd. Toen hij weer opkrabbelde, zag hij dat hij was opgelopen tegen een glazen berg. Een berg van puur kristal. Daar kon hij nog steeds de eland bedaard zien grazen. De berg was een lens, waardoor de afstand, die in werkelijkheid vele mijlen moest bedragen, bedriegelijk klein werd en het dier vergroot. <lacht> nou. Lach niet te hard, vriendje. Er zijn daar wonderen. Uh, uh, vertelt u ons nog eens meer? Ja. Nee. nee, jongens, je gaat slapen. Voorlopig je laat de nacht onder een dak. En het is morgen vroegdag voor jullie.